de bank JP Morgan Chase is ingeschakeld om de overname van supermarktketen Harris Tieter te onderzoeken en te begeleiden, meldt het Financieel Persbureau Bloomberg. Harris Tieter had het afgelopen jaar een omzet van 4,5 miljard dollar en is volgens Bloomberg zo'n 3 miljard waard.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 De parlementsverkiezingen in Egypte worden eind april gehouden, meldt persbureau Reuters. Gisteren keurde de Shura-raad, de Senaat, een nieuwe kieswet goed. Die wet maakt het mogelijk voor president Morsi om een datum vast te stellen. De verkiezingen zijn niet op één dag, omdat er te weinig functionarissen zijn om toezicht te houden op alle stembureaus. Op 6 juli wordt het nieuwe parlement dan geïnstalleerd.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 0800 1121, dat is het telefoonnummer dat je kunt gebruiken als je het antwoord weet op een van de vragen die nog niet beantwoord is. Of als je een nieuwe vraag toe wilt voegen aan de lijst. Je mag ook mailen naar nachtzuster of even twitteren via @nachtzuster En uh, even kijken, er is ook nog een chat. Die is te vinden op www.omroepmax.nl en dan slash nachtzuster. En dan uh, kun je daar mee praten met, uh, met ja, zeg maar alle onderwerpen die nog uh, ter sprake komen. Um, ik zal heel even doornemen welke vragen nog niet beantwoord zijn... Dat we toe zijn aan de discoplaat van vannacht. Dat is trouwens Rick Dees en Disco Duck. Die, uh, die is, uh, dat is de discoplaat van uh, vandaag. Maar eerst even de vragen. Um, welke zijn er nog niet beantwoord? Oh ja, er is wel iets over gezegd al. De wereldmunt invoeren, is dat misschien een goed plan? Dat is een vraag van meneer Joop. En een andere vraag waar ook al iets over gezegd is door Timo... Maar er kan ook nog over gebeld worden. 3D op televisie of op film. Is dat storend voor autistische kinderen? 0800-1121. Marcello wil graag tips hoe het hem gaat lukken... om aanwezig te zijn bij de inhuldiging van Willem-Alexander. Moet hij dan nog snel lid worden van een Oranje Vereniging? Nou, ben je lid van een Oranje Vereniging, weet je een beetje hoe dat werkt. Bel dan nu, 0800-1121. Timo wil weten of je kramp kunt hebben in je lachspieren en of dat ook chronisch pijn in je gezicht kan veroorzaken. En mevrouw Verhooyen van zojuist heeft kauwgom in haar mooie blauwpaarse wollen jasje. Iemand een goede tip om die kauwgom eruit te krijgen zonder vlekken in het jasje te geven? 0800 1121. En dan is het nu 4 minuten over 4 traditioneel het moment op Radio 1 bij Omroep Max bij de Nachtzuster dat we disco draaien. En ik zei het al, Rick Dees is dat geworden. En Disco Duck... Disco Duck, met hulp van Donald, volgens mij, op de achtergrond. Henk van de Veen, goedenacht. Hey Astrid, jij ah. hier? <laughs> We moeten elkaar uh, niet zo blijven ontmoeten, Henk. <laughs> uh, die arme Jack, die moest er zo ineens hard uitlopen. Is, uh, ja, verschrikkelijk, hè. Vanwege een uh, inbraakmelding. Ja, hij was net zo lekker op dreef met zijn ruimteschroot. Ja. ja, ik dacht, ik maak het verhaal verder maar even af. Want ik ga heel perfect perfectionistisch terug naar de vraag... Oh. En dat was eigenlijk, of raketten ook geraakt worden door, uh, wat zei ze, Meteor, meteorieten. Ja, nou ja, uh, hij, uh, hij zei, uh, eigenlijk zei die stenen en gruis. Ja, uh, dat ruimteschroot waar Dirk het, het over had, ja. dat, is, uh, dat is allemaal afval wat wij zelf de ruimte ingeschoten hebben. Oh ja, dat is vooral heel link, hè? Ja, dus uh, de eerste maanlanding. is uh, gedaan met een uh, capsule die heette de Apollo 11. Mm -hmm. En die werd aangedreven door een Saturnus raket. En dat is een drie trap raket. Je kunt ook tramp... te veel details geven, hè, Henk? Nou, dan zal ik het heel kort houden. De, eer... <laughs> ja. de eerste, de eerste, de eerste trap. Van die raket, dat is de zwaarste, die kwam gewoon weer in de Cille-oceaan terecht. Ja. De tweede trap, die komt in, in, in een baan op de aarde. En oh. de derde trap, die uiteindelijk afgestoten wordt, komt ook in een baan op de aarde. Nou, als dat... ik zoveel trappen laat slingeren, krijg ik echt problemen, hoor. Ja, maar ja. hoe heette dat toen? En dat was in 1969. Mm -hmm. En terug. En al die raketten bij elkaar, en ook al die oude satellieten... Uh, ...en ook alle niet gelukte lanceringen, dat veroorzaakt ruimteschoten... ...en daar houdt men wel degelijk rekening mee. Maar geraakt worden door meteorieten of ja. meten of door planetoïden... ...die kans is zo ongelooflijk klein dat men daar helemaal geen rekening mee houdt. Oké. Okay. Dat is het antwoord op die vraag. En die vraag was eigenlijk is de eerste raket naar de maan... ...eigenlijk is eigenlijk de eerste capsule naar de maan geraakt. Nee, die is niet geraakt. Dus er was geen steen tegenaan gebotst? Nee. Oh. ze hebben wel laten met Alpo Apollo 13. Ja. Die zou zouden bij gelovig van worden. Ja, maar die heeft het niet. Ja, ja die heeft het wel gered, maar die heeft heel veel technische problemen gekregen. Maar dat oh. kwam ook niet door een, een, een, een door, door, door gruis of door uh, meteorieten of wat dan ook. Maar daar is de film met Tom Hanks over, de Apollo 13. Oh, dat kan wel. Dat is een hele enge film hoor. Ja, want dat was ook kantjeboord. Ja, precies. Maar technisch is dat, is dat ongelooflijk knap geweest. Ah. En zal ik de wereldmunt maar even meenemen? Neem de wereld maar even mee, ja. Maar <laughs> nou, als je goed naar Europa kijkt en je verplaatst dat probleem naar de wereldmunt... Ja. dan moet je ook een soort van wereldregering hebben en een wereldparlement. En daarin moet een politieke consensus zijn over allerlei zaken hoe je die munt beheert. Bijvoorbeeld het begrotingstekort en het financieringsakkoord wat nu in de EU een punt van belang is... dat mag voor ons uh, uh, niet meer zijn dan 3%. Maar volgens mij hebben we wel grotere problemen... als de hele wereld het eens moet worden. De hele wereld wordt het daarover niet eens... omdat er allerlei tegenstrijdige, tegenstrijdige belangen zijn. Ja. En, uh, het zou wel leuk zijn trouwens, want je zet al die, uh, die, die speculanten buitenspel dan... als je maar één betaalmiddel hebt... Hmm. Maar dat is, zo is ik, een illusie. Staat genoteerd. Dan de karong. Ja. In het jasje. Ja. In karong zit ook altijd wat vetsubstantie. Ja. En je moet, en dat heb ik altijd geleerd van mijn moeder, die al lang dood is. Uh, je moet vet met vet bestrijden. En ik heb het wel eens ja. gedaan met een middel waarvan ik helemaal niet weet of ik het mag noemen, want dan maak ik reclame. Nou, dat jij het ooit ergens opgesmeerd hebt, is geen reclame hoor. Nou. Ja. Je hebt een middel, dat koop je bij van die, van die auto-zaken, waarvan waar alles nog een Halfforts bijvoorbeeld, daar ga ik al. En dat middel heet WD-40, Willem Derk-40. Dat is gewoon olie, dat gooi je in de motor? Nee, dat is niet gewoon oh. olie, dat is een, hm. een spuitbus, en dat is eigenlijk een smeermiddel. Ja. Dus dat is wel een, soort, een lichte soort olie, ja. men beweert trouwens dat het in de ruimtevaart ontwikkeld is, oh. maar uh, dat spuit je erop. Ja. En dan haal je het met een uh, vrij harde tandenborstel, probeer je het er heel voorzichtig <laughs> af, te, af te halen. Maar dat moet je niet in één keer willen. Dat is nooit weer dus een week over. Maar hoe je krijg je dan op... de WD-40 weer uit je wollen jasje? Met wasbenzine. <laughs> en hoe krijg je dan de wasmachine weer uit je wollen jasje? Door het wasje, door allereerst geen sigaret aansteken en niet langs de <laughs> haard lopen. Want dan gaat hij alsnog in de hemd. Oh ja. en dan, uh, dan ben je het hele jasje kwijt. Dan heb je alleen nog de kauwgom. Ja, dat was probleem ook Heel rigoureus opgelost, ja. maar ik uh, kijk vredesnaam uit voor, voor brand, ja. maar uh, die was in nou niet, daar kan ik me nog mijn jeugd nog herinneren, dat werd ja. gewoon even buiten gaan en dat verdampte zo. Oh, oké. Okay. Nou, toen, hartstikke goed nou, weg. Maar ik heb dat mijn, mijn, mijn ik zal over mijn moeder. Ik heb mijn moeder dat wel eens zien doen. Ja. Met, met dat noemde zij zotvlekken. Dat was van het wagenveert. Dat was gitzwart. Ja. En dat was op een hele dure jas van, mijn, van een nichtje van mij. En die had ze net nieuw. Nou, ja. iedereen ten einde raad. En zij is gewoon de hele middag geweest geweest. Stukje bij boter. beetje. Ze heeft er gewoon boter op gesmeerd. Ja. En op een gegeven moment zei ze, nou stop op nu maar in de wasmachine. Oh. Dus boter... Stukje eraf, boter, stukje eraf. Nou ja, ja zo deze hij. Maar ik heb het dus met dit, dit spuitbusmiddeltje ja. gedaan. Maar uh, je moet er gewoon even de tijd voor nemen. En ze, haar uh, credo was, je moet vet, vlekken in kleding... uiteindelijk het eerst met vet bestrijden. Goed. Staat genoteerd Henk, dankjewel. Graag gedaan. Tot de volgende keer. Iedereen volgende week vet, vlekken, vlekken, vlekken. Vet vlekken in de kleding. Harriette Rosema. Hallo. Hallo. Ik heb ook een tip voor uh, het jasje. Ah, mooi. En dat is, uh, je kunt het even in het diepvriezen doen. Ja, dat zie ik ook voorbij komen op Twitter inderdaad. Invriezen. Ja. En, en, en dan? Uh. Volgens mij kun je het dan wel kijk, uh, ja, Ik heb het zelf nooit gedaan, dus ik weet niet of dat... Uh, ik heb het gelukkig nog nooit meegemaakt, maar volgens mij kun je het dan wel uh, voorzichtig af. Uitpulken. Uit, uit dan kun je het waarschijnlijk breken. Dan kun je kauwgom ja, breken, ja. Ja, dat gaat ah. wel. Nou, hartstikke goed. Ik denk dat mevrouw Verhooyer nu al bij de diepvries staat. Dat denk ik ook. Ja, <laughs> dank je wel, Henriëtte. Oké. Okay. Dag. Dag. Dag. Hetty. Hattie. Hetty Pols. Hallo. Hallo. Een een... Het is zo, uh, ja, een hele domme vraag trouwens. Eerst dat van de kauwgom, dat van de vriezer. Dat heb ik wel een keer geprobeerd en dat lukte echt. Oh, mooi, want dan kun je de kauwgom breken echt. Ja, ja, want dan laat het als ware. Uh, ja, dan is het zo hard geworden. Dan laat het van de ondergrond los. Wat? Dan, dan laat, dan laat het... het... van de ondergrond los. Ja, oh. ik ben een beetje verkouden. Dus oh ja, nou, gewoon duidelijk articuleren, dan komen we er samen wel uit. Ja, oké. Okay. Ja. Uh, uh, en mijn vraag is namelijk... er kwam van de week zo weer die uitdrukking voorbij... over een kastje, wat ik graag had willen hebben... wat ik niet aan ben gekomen... en heb ik ondertussen wel eentje... om een lang verhaal kort te houden... toen zei iemand tegen mij... ja, en ik kon de mijne nou aan de straatstenen niet kwijt. <lacht> en nou vraag ik me af... waar komt dat vandaan, die uitdrukking? Of wat het is. Want ik heb wel zo'n gezegde boek... maar daar staat het niet staat in. Staat het daar niet in? Nee, nee, oh. nee. Aan de straatstenen niet kwijtraken. Ja. En ik begrijp niet, wat hebben die straatstenen nou mee te maken? Kijk, als ik nou zei, ik gooi het zo van balkon naar beneden of zo. Dan komt het wel we... uiteindelijk op de straatstenen terecht natuurlijk. Ja, ja, maar ik heb geen balkon, niet eens. Maar dat zeiden. maar <lacht> ik begrijp die uitdrukkingen en die dingen niet. Nee, nou, er is vast wel iemand die dat even uitlegt. 0801121. en wie weet dat er dan een beter etymologisch woordenboek is... bij iemand en op het nachtkastje. Ik wil alleen nog uh, zeggen dat ik het... Dankjewel. Het slaap heetje. vaak slecht en dan luister ik vaak naar programma's, maar ik vind die van jullie toch het leukste. Nou ja, ik persoonlijk ook. Dat je er wel maar... van opsteekt. Hè? Ja, precies. Want en mij, mij, en... Ik, ik ga voort en de haren van mijn dochters invriezen als de kougom in zit. Dat is... nou, het lijkt me een beetje moeilijk. Is het over te Oh ja. ja, dit wordt inderdaad oh, een beetje een leuk. pijnlijke toestand. Nee, dat, ik denk er nog even over na. Maar ik ga op zoek naar een antwoord op de uitdrukking, Hetty. Ja, graag heel erg bedankt. Jij ook bedankt. Veel Dag. Succes, hè? Ja, hetzelfde. Doeg. Ciao, ciao. Dag. Jan. Hallo. Hallo. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedenacht. Hallo Astrid. Goedenacht. hallo Jan. Um... Even twee tellen, even de liters opschrijven. Wat zeg je? De liters nog even opschrijven. Ik versta je zo ja. slecht opeens. Ja, ja, het is even een beetje achtergrond lawaai. Even de liters opschrijven. Ik sta bij Melkvee de Melkelaar. Ja. Oh, je moet even de liters opschrijven. Ja. Oh, mogen we, zal ik raad wat hij rijdt spelen? Ja, doe dat eens. Ik denk dat het melk is. Ja, hoe is het mogelijk? Ik word er ja. steeds beter in. Ja. Ja. Nou, nou, hoeveel ja. liters waren het? Um, 10.000 liter, deze boer. Oh, oké. Okay. Moet ja. je even checken, want het schijnt dat die melk soms van paarden komt. Ah, ja. <laughs> nou, een paardmelker. Ik, ik ben wel eens bij een echte paardenmelker geweest. Dat is een hoop werk. Dat is een hoop werk, hoor. Ja, dat precies. Als je een laat schieten, dan, uh, nou, dan ben je al een, uh, ben je een dikke twee minuten verder. Oké. Okay. Zo, deurtje dicht. Ja. je okay. dicht. Maar hoeveel liter uh, was het? Uh, 10.000 liter. Jeetje. Ja, ja, ja, en dat ook nog maar in, uh, in anderhalve dag, zeg maar. Ja, en van hoeveel koeien komt dat dan? Ja, ik zal eens even in de snel kijken. Ze staan hier allemaal straks wel aan te lieren Ach, gossie. Meer dan een stuk of uh, 150 of zo. Oh. Ik, ja. Oh. Oh. Ja. Ja, ja, ja, ja. Ik had een vraag Astrid. Nou, kom maar door, Jan. Ik heb een, een appelboom. Oh. En uh, ja, die wil ik even uh, behoorlijk uh, vertroetelen. Ja. Zo, staat de auto. En uh, ik ben even nieuwsgierig, naar. Uh, ik, uh, ik heb hem in uh, eind januari leven uh, behoorlijk uh, gesnoeid. Ja. En nu wil ik er eigenlijk een beetje strond onder hebben. Nou, je bent bij de koeien. Ja, klopt. Maar dat is eigenlijk mijn vraag. Wat voor soort stront zal ik eronder doen? <laughs> en dat wil ik graag weten grond uh, uh, dan kun je niet gewoon mest zeggen. Dat klinkt net iets minder smerig. Is het hetzelfde? Nee, nou, het zeggen we altijd strom. Want, Echt waar? Uh, ja, nou, mest kan ook. Ik okay. zal het in het Hoge doen bedoelen. Wat voor soort mest moet ik eigenlijk onder? Ja, heel keurig zeg. Ja. Wauw, je kunt het Uiteraard. wel. Uiteraard. <laughs> Uiteraard. Dat ligt me echt keurig in de mond gegoten, dat is geen probleem hoor. Ja, nee, wat is, je schakelt gewoon over van de een naar het ander uh, oké okay. er komt de R erbij. Maar goed, ik zal het toch een beetje proberen uh, te verwoorden zoals het mij anders in de mond uh, ligt. Uh, uh, uh, koeienmest, uh, koeienstront of varkensstront of, of, of, of uh, kippenstront. Okay. Wat, wat is nou eigenlijk de beste soort mes die je rond een appelboom kunt doen? Nou ja, ik vind het een goede vraag. Ik hoop voor jou ja. dat het koe is. En ik hoop ja, ook nou, dat het antwoord ik, uh, komt voordat je weg bent. <laughs> <laughs> ik kan, uh, ik kan uh, onbeperkt naar koeienmes komen. Maar, uh, ja, ja, nou ja, goed, uh, de ene mes uh, zit wat meer fosfaat in dan de ander. Ja. En, uh, ja. De, en, uh, voor, een, uh, voor een heerlijke vrucht uh, moet je geloof ik wat meer uh, kalium uh, in de... Uh, in de, in de bodem hebben. Dus ja, dat, ja goed. Uh, wat is eigenlijk het beste voor een, voor een vruchtenboom? Ja, in mijn geval ja. dan een appelboom. Ja. En, en we even voor de, voor de context, die appelboom staat in? Uh, in het noorden van uh, Nederland. Ja. Dan Kun je waarschijnlijk wel, wel horen naam en accent. Een beetje. <laughs> maar Hallo, maar, maar, ja. nee, maar dat we even weten of het kleigrond of zandgrond of... Oh, is, oh die. Ja, ja. Okay. Hij staat in de veengrond. In de veengrond, oké. Okay. Ja. Nou, ik ga voor je op zoek, Jan. Ja, graag. Ik uh, ben heel nieuwsgierig. Nog een, een en, uh, misschien... Uh, ja. Pardon? Nou, ik had nog één heel klein vraagje. Ja. ja. Met, met, met wie ga jij onder die appelboom zitten dan? Ja, met mijn vriendin. Oh, romantisch hoor. Dag! Ja, oké. Okay. Groetjes, bedankt. Hoi. Anyone else but me? Anyone else but me? Anyone else but me? No, no, no! Don't sit under the apple tree with anyone else but me. Till I come marching home. Don't go walking down lovers' lane with anyone else but me. Anyone else but me? Anyone else but me? No, no, no! Don't go walking down lovers' lane with anyone else. But onder die apple tree van de Andrew sisters was dat hè lekker. 0801121 met vragen en met antwoorden kun je via dat nummer bij ons terechtkomen. Paul goedenacht. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Ik had een uh, antwoord eigenlijk op de voorlaatste vraag, maar het ja. blijkt ook de antwoord op de laatste vraag te zijn. Dus is wel grappig eigenlijk misschien. Oh nou, ben ik wel heel erg benieuwd. Nou, wat voor mest doe je onder een appelboom? Dat soort mest wat je aan de straatstenen niet kwijt kan. Wauw, <laughs> wow, dat is echt heel knap. <laughs> een okay, bruggetje dan noemen ik, wij dat. Daar ben ik klaar, hè? Nee. Jawel, toch? Nee, want wat voor mest is het dan? Dat weet ik ook niet, maar het soort dat je aan de straatstenen niet kwijt kan. Ja, Paul. Ja, en dan? Ja, en nu dan? Ja, en nu dan. Dat was het. Van die hele harde dat je met, je met je schoen tegen de, de trottoir staat te slapen en het komt er niet af, dat soort. Oké. Okay. Ja? Dankjewel. Oké. Okay. Dag. Ik snap er niks van, snap jij het? Ik snap er niks van. Nee. Lambertus, Alleman, goeienacht. Hey, goeiedag. Hallo. Hey, um, ik had een vraag, um, ik uh, bel nu met mijn telefoon. Gewoon ja, dat, dus, vind ik, dat vind ik toch nog steeds de beste manier. Ja, ja. vind ik ook. Ja. Maar uh, uh, mijn radio ontvang ik uh, uh, op twee manieren, oh. uh, uh, via uh, de digitellen, uh, zeg maar uh, met zo'n uh, antennetje. Ja. En ik heb een radio, uh, ge gewoon een normaal wekkerradiootje, ja. hoe die dat uh, ontvangt, dat weet ik ook. Maar uh, overal zit er verschil in, in, in, in tijd in. Ja, in uh, snelheid waarmee het binnenkomt. Ja, precies. Ja. En nou heb ik het nog niet eens proberen durven proberen. Uh, met een. Uh, ik heb ook zo'n zo moderne. Uh, tegenstelling tot. Uh, meneer Moskevits. Ik heb ook zo'n Android-telefoon. Zo. Android, uh, telefoon. zo. <lacht> ja. En uh, ik, ik vraag me af. Uh, waar komt dat, dat, dat, dat uh, uh, tijdverschil uh, toch uh, uh, vandaan? Die vertraging. Ja, wat, uh, nou ja. Je, en, en dan heb ik het niet eens over Skype. Want uh, uh, als je met iemand skypt. Uh, ik heb mijn dochter in Curaçao ge geskypt. Ja. En er zit ook weer een tijdverschil in. En ik, ik vraag me af. waar komt nou dat, dat, dat tijdsverschil vandaan? Gewoon. Ja, het is, in, dat in is om... mij natuurlijk. Kijk, ik werk natuurlijk bij de radio. Dus dat is mij natuurlijk al honderd keer uitgelegd. Ja, want zijn wij wel nu live gewoon? Of, uh, nee, dit is gisteren opgenomen. Oh, gisteren? Ja. ja. <laughs> Ja, maar het is 24 uur geleden dat wij elkaar spraken, joh. Jezus, zeg, ja. ben ik er echt te laat? En Weet je niet meer, dat we op woensdag allebei opstonden en dat we dachten, oh ja, nu is dat gesprek wat dan morgen nacht wordt uitgezonden. Shit. Ja, ja, ja, ja, nou, nou, maar, maar, maar dit, ik wou zeggen, het is me al honderd keer uitgelegd, maar omdat ik een meisje ben, is het ook al honderd keer zeg maar mijn ene oor in en mijn andere oor weer uitgegaan. God, ik begrijp die jij Ja, een beetje. Maar, nee, nee, wat ik me afvraag is, ja, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, yeah. hoe moet je het noemen, Wh uh, waar komt het nou vandaan, dat, dat tijdsverschil, en, en wat is nou het snelste, of eigenlijk uh, to the point, wat is nou is wat wij nu hebben, dit gesprek, ja. van gewoon telefoon, en ik neem Mario gewoon telefoon heb. Oh, uh, is, uh, is wat... het nu echt live, ja. of ja. lopen we een seconde achter? Oh ja, precies. Nee, ik begrijp precies wat je bedoelt. Ik weet niet wat er met me aan de hand is vandaag. <laughs> ja, nee, meestal, meestal heb ik toch zoiets van, hè? Huh? Maar ik begrijp volledig wat je bedoelt. Dus, oh, uh, mooi, nou. Ja, maar ja. Ja, ik wil zeggen, ik hoor mezelf terwijl ik praat. Dus, dus is het echt zo live, zo, zeg maar echt op de seconde. Maar uh, dat wil niet zeggen dat, dat iedereen het verder ook precies op hetzelfde moment hoort. Ja, precies. Ja. Goh. <laughs> nou ja, er is vast wel iemand die het uit wil leggen. 0800-1121. Ik ben blij dat in ieder geval jij zelf hoort waar gaat. Dat uh, scheelt wel weer een soort Ja, en ik hoop dat iemand ook nu op woensdagavond zit te luisteren. Ik hoop het Want ook, anders, ja, donderdagavond, als het donderdagavond, als mensen dan terugbellen. dan is het vrijdagavond. Bij, bij woord van de VPRO wordt het eens een keertje uitgezonden. Nee, dan maak ik het alleen maar onnodig ingewikkeld. 0800-1121, zeg ik. Oké. Okay. Hey, hey, bedankt, hè, Lambertus. Heet je echt Lambertus Alleman? Jawel. Ik vind het wel, dit is. Ik, ik zie zomaar voor me dat jij een bedrukte koffiemok bestelt bij de HEMA en dat die mevrouw dan zegt van: En op welke naam zegt het? En staat het? En dat jij dan zegt: Alleman. Ja, er gebeurt dat gebeurt natuurlijk. dat heeft ik... te maken, gehad, inderdaad. Mooie ja. film. Ja, mooie naam. Goed, dankjewel, Lambertus. Eigenlijk hey, wel. Dag. Hm. Ja, goed. Ja. Uh, meneer Koenraad. Dag, mevrouw. Dag, meneer. Ik bel over de kauwgom. Oh, mooi. Ja. En uh, die moet in de diepvries. Ja. Textiel met uh, karrelgom moet in de diepvries. Ja. 24 uur. En dan kun je het er zo uitborstelen. Oké. Okay. Kijk, en, maar moet je niet eerst nog even verpulveren of zo? Want het is toch een massief blokje? Ja, maar dat wordt zo de diepvries verpulverd. Oh, dat gebeurt allemaal al ter plekke. Ja, het wordt gewoon poeder. Ja. Na 24 uur. Kijk. En dan kan je het met een nagelborsteltje uit, uitborstelen. Het gaat helemaal goed komen met het wolle truitje van, uh, van ja. mevrouw Verhooyen. He, fijn. En hoe weet u dat, meneer Coenraads? Van oud zeggen, ik weet het niet. Nee. Waar dat vandaan komt. Stop. En de rozen. De nee. rozen? Roze. Hadden we rozen? U uh, had het erover bemesting. Nou, appelboom. Appelboom, ja. ja. Hetzelfde. Nou, dat is ver, verre familie van de roos. Oh. <laughs> en die doet het veel beter met uh, paardenmest. Paarden? Paardenmest, ja. Oh jee, maar dan kan hij gewoon koeienmest uh, kopen, want dat is meestal zit er gewoon paard in. Heb ik me laten vertellen. Wat zegt u? Paardenmest. Nee, het staat genoteerd. Ik geef het door aan Jan. Ja, paardenmest. Ja. Dank u wel, meneer Koenraads. Graag gedaan. Oké. Okay. Een fijne nacht nog. Fijne nacht ook. Dag. Dag, mevrouw. Dag. Gert. Ja, goedemorgen. Spreek ik spreek met Gert. Dag, Gert. Hallo. Ik heb om een vraag aan jou? Ik, ik zit van mijn werk nog een veel op Frankrijk en dan kom je het bordje tegen en dan uh, roept de soleil. En iedere keer moet ik dan aan, aan jou denken en aan meneer Verbrugge. Ja. En dat was gewoon, op die zondag, dat was gewoon uh, niet alleen radio, maar dat was gewoon ook geluk. Komt zo'n programma ooit überhaupt weer eens terug op de radio, Mijn ik nog vragen. Poel! Dat was gewoon fantastisch. <laughs> zeker met, uh, met uh, meneer Verbrugge. Ja. Stelt het, hè? En jij ook trouwens. Mm, ja, nee, ja, ja. Route Soleil was inderdaad een prachtig mooi programma op Radio 2 gemaakt. Inderdaad door Peter van Brugge. En het is, uh, het is helaas um, uh, gesneuveld in de uh, nieuwe zenderindeling, zeg maar. Ja. En um, uh, ik, ik, ik, ik denk dat het. In ieder geval dat programma komt niet terug. En uh, Peter gaat ook met pensioen uh, komende zomer. Dus uh, dan is het alleen maar te hopen dat hij in zijn vrije tijd... nog heel veel mooie radioprogramma's gaat maken. Hij is wel tot in ieder geval de komende tijd... is hij in ieder geval nog op Radio 6 te horen. Iedere zaterdag en zondagochtend kan ik je ook van harte aanbevelen. Van, uh, van 10 tot 12 is dat op Radio 6. Dan maakt hij uh, een heel mooi programma. Dat heet uh, Weekend in Radio City. En... Ik weet dat er nog voor nog één keertje, nog één keertje, een soort epiloogje voor Route me heel misschien aan zit te komen op Radio 5. Oké, okay. ik moet zo verpasst Maar dat wordt dan ook echt zeg maar de zwanenzang? Ja. Ja, van alles, alles komt erin. Ja, en het is wat, wat Peter van Brugge doet. Ik heb hem ook al honderd keer voorgedragen voor een Marconi Award. En ik hoop dat hij nu, dat het nou eindelijk eens iemand luistert. die denkt: van oh, hij gaat met pensioen, is een mooie aanleiding om dat uh, een keertje door te drukken. Maar uh, nee, maar wat, zo radio zoals Peter dat maakt is. Um... Dat mag niemand. Dat het is zeldzaam. Maar hij is ook, ja. die is, die is ook gewoon zes weken bezig met één uitzending. Dat kan natuurlijk niet meer tegenwoordig met alle bezuinigingen. Maar die gooit zijn hart en zijn ziel en zijn zaligheid en zijn nachtrust erin. En uh, ja. die, die maakt prachtige radio, ja. Nou, ja, maar het was, het was vroeger al met wijshuis van de Ach, ja. hou op, schij uit. Ja. ja. Maar goed, vandaag we sentimenteel geworden. Nou, dat was mijn verhaal. Ja, dit is al te laat, hè, Gert. Ik zit hier met tranen in mijn ogen. Ja, ja. <laughs> gewoon, ja, ik vind het gewoon ja, want dat is met ja, Frits ook. Dat, dat, dat houdt ook een keer op en ik geniet nog iedere dag van hem. Ja. Dus er allemaal verder van genieten. Maar ja, dat uh, zijn gewoon iconen, dat vind ik. Vind ik ook. Ik ben het helemaal met je eens, uh, Gert. Dus, ja, Oké, okay. nou, hele fijne uitzending nog en bedankt voor uw toelichting. Ja. En uh, nou, jij bedankt voor de interesse vast. Is goed. Oké, okay, doeg. Doeg. Doeg, doeg. Mevrouw van der Zwart. Ja, daar ben ik. Ah. Het, is, uh, ik hoorde, het is een heel goed idee die diepvries gebeuren. Ja. Misschien voor dat jasje, maar voor de haren van je dochter die je er niet in kan doen. Nee. Je kan ook ijsklontjes. Oh ja, natuurlijk. En dan, ja, die probeer dan, want die, die pindakaas lijkt me ook maar een smerig doel. Ja, het is wel een beetje een uh, vieze, vieze toestand, ja. Ja, ook als je kalgrom op de grond hebt wat ingetrapt is. Als dus je doet de ijsklontje op, en laat het gewoon los. Oké. Okay. Nou, misschien is dat ook iets voor de haren van je dochter. Ja, nee, dat staat genoteerd. Ik, uh, dat ga ik niet vergeten. Dat uh, kan, ik, uh, kan ik u verzekeren. Oké. Okay. Dank u wel. Goed, goedenacht. Hetzelfde. Dag. Dag. Dag. Trudy Nieuwenhuizen. Ja, hallo goedenacht. goedemorgen. Dag. Hallo. Hallo. Uh, ik uh, lig nog in bed en ik ben te lui om een atlas te halen. Nou zeg. Ja, het is veel makkelijker om te bellen. Ja. De Amerikanen, de Engelsen ook neem ik aan, hebben het over de Pacific. Ja. Uh, en ik dacht, god, is dat nou de stille Zuidzee? En waar loopt die? Is dat toch een deel van de Atlantische Oceaan? Ik uh, kon er helemaal geen idee van vormen. Ik denk, ik wil gewoon. Even. Ja, maar had u dan toevallig een Amerikaan aan de telefoon die het over nee. de Pacific. of schoot het u even te binnen om vijf minuten over komt, half? Dus, ik, ik was wakker en ineens uh, kwam de Pacific binnen. vind ik altijd zo mooi klinken. Ja. Maar de stille Zuidzee is natuurlijk ook mooi. En ik heb zo'n idee dat daar bijvoorbeeld ook Hawaii ligt. Ik voel me ongenomen. nu wel een beetje een atlas. Ja, nou, mooi toch? Ja, maar, maar goed, ik, ik, ben, ik ben geloof ik veertien keer gezakt voor topografie op de lagere school. Foei. Ik had altijd een vijf. Ik kon, ik kon echt hoge veen en Heerenveen nog niet eens uit elkaar uh, houden. Nou, er is ook weinig uh, verschil, dus het is allemaal nou. onderontwikkeld onder gebied. Nou, maar, laat ze het zowel oh. in Drenthe als in Friesland niet horen, hè? Nee, nou Mevrouw ja, huizen. Uh, ik kan <laughs> het makkelijk zeggen. Want waar, want waar woont uw huis? <laughs> in in een polder. Och, dat is nog veel erger. Ja, daarom. daarom. Kan je makkelijk afgeven op een ander. Dus we willen nu we willen een kaartje geschetst krijgen... waarop we de Pacific, de Atlantische Oceaan, de Stille Oceaan en de Hawaii kunnen terugvinden. En dat, dat allemaal zo, via de radio. zoiets heel goed uh, voorgesteld dat ik me vanuit mijn bed met dat kan voorstellen. Dat begrijp ik. Maar ah. heeft u een referentiepunt waar u, waarvan u wel weet waar het ligt? Uh, nee, uh, ik uh, weet dat Hawaï tegenwoordig bij Amerika hoort als de zoveelste staat. Maar uh, ik, ik kan het me waarachtig niet uh, voor de geest houden. Oké, okay, maar zeg maar als we Noord-Amerika en Zuid-Amerika aanhouden, ja, dan heeft u een dat, beeld, hè? Dat kan ik me wel voorstellen. Okay. En ook nog naar het oosten toe... Uh, Waar Japan ligt. Maar ligt Japan nou ook nog in de Atlantische Oceaan? Ja, u moet het mij niet vragen, hè? weet u nog. veen, nee. herenveen. Dus ik zeg 0800 ja. <laughs> ik, uh, ik, ik hoop dat er iemand even te hulp schiet met de atlas ja. bij de hand. Ja. ja, want Dus moet ik toch mijn bed uit. Nee, dat moeten we niet nee. hebben. Nee, nee, dat zou vervelend zijn. Het nee, is veel makkelijker als een ander zijn bed uitgaat. Ja, ja. Dat als iemand even zijn bed uit wil gaan om de atlas te pakken. zodat mevrouw Nieuwenhuis lekker kan blijven liggen. dan stellen we dat zeer op prijs. Precies. Ik doe mijn best. Zorg dat bedankt. u wakker blijft, hè? Ja, bedankt. Oké, okay. dag. Dag. Dag. dag. Johan de Vries. nacht. Ja, goeienacht. Goeienacht. Ik heb een uh, antwoord op Timo's vraag. Um, oh ja, over de lachspieren. Of je daar ook kramp in kunt krijgen. Dat kan. Oh. Nou. Maar niet permanent. Oh, dat het is. Houdt, het, ja, ja, de volgende dag ben je het wel weer kwijt. Over het algemeen. Ja. Tenminste, dat is mijn ervaring. Maar als je, de hele, als je kramp hebt van het lachen. als je de hele dag gelachen hebt en je hebt dan s'avonds zeg maar, kramp. En je gaat dan de volgende dag weer lachen, dan kun je natuurlijk weer... Of, of train je die spieren in zoverre dat op een gegeven moment je er geen kramp meer in krijgt? Nou ja, ik, ik spreek uh, uit ervaring als uh, ex-blower. Oh ja, dan, dan had je, je af en toe een lachkick. Precies. En dan had je dan de volgende heb je dag krampen in je kaken. <laughs> maar had je dan maar... kramp of spierpijn? Ja, nou, meer kramp, denk ik. Spierp ja, spierpijn, dat duurt wel dagen. Hè? Maar kramp, dat, dat is gewoon... Ja, kramp is iets wat, wat snel weggaat. Hmm. oh, oké. Okay. Dus dat... dat is niet wat je lang hebt. Nee. Nee, als dat jij een jouw. paar uur nu gaat rennen en jij, eh, jij rent nooit... dan krijg jij vannacht of morgen, wanneer je gaat slapen, krijg je kramp. Nee, ja, inderdaad. Maar de volgende dag, ja, als je het uit hebt geslapen, maar zeggen, dan, dan is het weg. Oké. Okay. En, en dat, uh, dat blauwe, dat doe je nu niet meer? Nee, ik ben er helemaal mee gestopt. Ik, heb, uh, ik, had, ik had er op een dag genoeg van. En uh, ja, ik was een, uh, een liefhebber. Echt een liefhebber. Dus, uh, ik had er genoeg ervaring mee, maar op een dag was het gewoon genoeg. Oké, okay, en toen kon je ook zo stoppen? Kom, ja, dat vind ik vind wel ik knap. Ja. Maar ik moet, niet, ik moet niet, niet morgen een blootje gaan lopen, want dan ben ik bang dat ik weer uh, terugval. Oh, oké. Okay. En, en, en heb je sindsdien niet nog af en toe dat je zegt van... Goh, ik uh, mis de lachkramp een beetje? Nee, nee, eigenlijk niet. Hmm. Eigenlijk niet. Nee, ik ben er wel mee dat het gewoon klaar was. Oké, okay, nou netjes. Ja, dat vind ik toch knap. Maar goed, en, en, en, en had je dan af en toe een lachkramp? Want op een gegeven moment moet je dan, zeg maar, getraind zijn. Dan heb je, zin, heb je het niet meer natuurlijk. Ah, ja, Hoe nou, zat ja, dat de, ook weer? Ja. Het was ook, ook lullig. Je gaat mensen uitlachen of zo. Oh, ja. uh, die, die mensen weten helemaal niet wat het over gaat of zo. En die, die doen iets, iets, iets raars in jouw ogen. Ze, ze kukken of... Ja, en dan kun je dan al er pret er... om hebben. En de, uh, dan zit je in de trein en dan ga, dan ga je beginnen onbedaard te lachen. <laughs> hmm. En dan krijg je pijn in je kaken van het lachen. Ja. ja en dat is dan een lachkramp inderdaad. Dat is dan een kramp. Maar ja, dat, dat is dan de volgende, ja, of een uur daarna of... Uh, dan is het weg. Staat genoteerd. Dat, het niet hangen. Oké. Okay. Dankjewel, Johan. Ja, graag gedaan. En doe, uh, ja, ik waardeer Timo's vragen heel erg. Ik, ik luister vaak... Voor iemand allerlei soort programma's, maar Timo thumbs up. Oké, okay, dus Timo mag blijven. Ja, heel okay, erg. Oké, stel genoteerd. Erg. Dankjewel Johan. Ja, oké. Okay. Lachen in de regen. Laughter in the rain. Niels Daken en Laughter in the Rain. Frans den Broeder, nacht. Ja, avond. Hallo. Goedemorgen. Goedemorgen. is ook goed hoor. Ja. Ja. Ik had uh, een antwoord op die vraag over die wereldstandaard voor, uh, voor munteenheid. Nou, dat dat is, is nog eens een mooie verwoording van zullen we een wereldmunt invoeren? Ja. Ja, nou ja, ja zo werd het toen ook gedaan. Want daar is een poging ondernomen. Oh. Eigenlijk uh, onder leiding van de Verenigde Naties... voor de internationale economische topconferentie 1959 in Mexico. Zo. En dat was een hele grote conferentie. En de Amerikanen die hadden als standaard het goud wat in Fort Knox ligt. Oh, maar ja. en president De Kool van Frankrijk had een veel beter idee. Die kwam namelijk met hetzelfde idee van we moeten een wereldwijde een universele maat hebben die ook niet aan inflatie onderhevig is. En die ging van het standpunt uit, we moeten een energieeenheid moeten doen. Dus in kilojoules of in kilowatts of in, in, in nog veel grotere mate. oh jee, wat een toestand. Ja, ja en in feite wordt dat dus nu al gedaan, bijvoorbeeld bij de, de meterstanden en het gasverbruik en het elektriciteitsverbruik. En ook internationaal wordt er zo in, in, in Europa al vaak met elkaar afgerekend. Dus Kijk. er is wel behoefte aan. En dan komen arme landen die bijvoorbeeld veel instraling van de zon hebben... die kunnen die zon ook opvangen en die kan je precies meten in kilojoules of megajoultjes. Poeh. En het zou perfect zijn. Maar ja, maar, niet ingevoerd nog, hè? De Amerikanen wilden toen niet en die <lacht> hebben president de Gaulle uitgelachen... Oh ja, en begrepen ik begrepen ook wel de Amerikanen van... ja, maar jullie hebben bijvoorbeeld veel uranium. En uranium is natuurlijk per definitie een gigantische energiebol. Dus dan worden jullie opeens een veel rijker land. Oh. En dan zouden ook een aantal Oost-Europese -Oost landen die ook uranium hebben... die zouden dan ook meegeteld moeten worden. Nou, je snapt dat niemand wilde meedoen. Nee. Maar die, die internationale standaard is dus voorgesteld geweest in 1959... En afgeschoten, helaas. Dankjewel, Frans. Ja, graag gedaan. Blij met dit uh, stukje geschiedenis, hoor. Want dat had ik gemist. Ja. Nou ja, maar ja, goed, je bent iets jonger dan ik. Ja, ik was er toen ook nog niet. Maar ja, dat is geen excuus natuurlijk. Ik had me in kunnen lezen over die andere 2000 jaar die ik gemist had. Goed. Ja, en, en, over, en over die, Atlant, die grote oceaan, ach, dat is zo simpel. Oh. De, de, die wil ik hem meteen het antwoord erbij geven. Oh, wacht Inderdaad, even. Hawaii ja. ligt in het midden. Van de grote van de oceaan. En men noemt dat dan de Pacific Rim. Dat zijn alle landen die eromheen liggen. Dat is aan de ene kant Noord-Amerika, Zuid-Amerika. En aan de andere kant Australië, Filipijnen. En dan ga je zo naar, de, de, naar Vietnam, Japan. Over de Rusland, Chamcatsia. En zo naar, Alexa, naar Alaska. En ja. dan heb je de totale rim. Maar dan heb je wel een stuk gevaar al. Ja. Ja. ja. Okay. Maar beter varen, dan, uh, beter varen dan lopen. Daar zit wat in. Nou, ik hoop dat mevrouw Nieuwenhuis heeft meegeschreven. Dank je wel, Frans. Alsjeblieft. Oké, okay, doeg. Ja, hoor. Hoi. 0800-1121. Ik neem ze nog even door, hoor. de vragen die nog niet beantwoord zijn. Uh, autistische kinderen, hoe ervaren die een 3D-film of 3D-televisie? Dat is een vraag van meneer Joop. Uh, Marcelo wil weten of hij lid moet worden van een Oranje Vereniging... als hij zielsgraag, dat is geen Nederlands... maar daarmee begrijp je wel hoe belangrijk het voor hem is... Uh, zielsgraag bij de aanwezig wil zijn bij de inhuldiging van Willem-Alexander. Hetty wil weten waar de uitdrukking aan de straatstenen niet kwijtraken vandaan komt... En Lambertus die vroeg zich af waarom hij op de ene radio... Uh, sneller iets hoort dan op de andere radio. Waarom heeft radio en bijvoorbeeld Skype ook... waarom heeft dat vertraging? Waar komt dat vandaan? 0800 -1 -1 -1, als je dat weet. En uh, nou ja, misschien is er nog iemand die toch nog even het kaartje... van de Atlantische Oceaan, de Stille Oceaan... en uh, Hawaii en Amerika door wil nemen voor Trudy Nieuwenhuizen. En dan vooral, wat is de vertaling van de Pacific Ocean... 0800-1121. Laurens Visser, goeienacht. Laurens? Oeh. Oké, okay, als je nu aan de telefoon bent, zeg hallo. Dat is wel, ik, hoor, ik hoor namelijk wel iemand. Je zit, gewoon, je zit ondertussen een sudoku in te vullen. Die is helemaal afgeleid. Laurens? Nee, Gerard misschien? Ja, Gerard. Is... Hey, Gerard. Goedemorgen, Astrid. Goedemorgen, Gerard. Ik heb een vraag, hoor, eerst. Ik... Nou, niet heel lang, we zitten nog niet, maar ik, ik vraag me wel eens, ik vraag me af, iets over de griep. Ja. De ene persoon die gaat drie, vier dagen onder de rol en wil een week poesten, ja. En bijvoorbeeld, mijn vrouw is dat niet, en de hele familie bij mijn vrouw is dat zo. En in mijn familie is dat zo. Ik, ik, ben, ik heb vorige week donderdag gekregen ik een beetje de griep, een beetje verkouden. En zondag was ik weer, weer uh, topfit. Oh, meestal is het andersom, hè? Dat een man echt uh, vijf dagen... Ik ben zo ziek, ik ga dood. Ik heb verzorging nodig. Mag ik kippensoep? Dat heb je helemaal mis. Oh, dat is alleen bij ons thuis. Ja? Ja, want ik vraag me af... De ene persoon, zeg maar, ik wil kan blijven werken... En dat uh, nou, twee, drie dagen helemaal uh, fit is. En de andere persoon liep in de Gerard? Ja, je vraag is wel duidelijk, maar als je nog meer wil zeggen, moet je hem even van de hands free zetten. Want we kunnen echt horen, een soort van... Uh... Oké, okay, hier ben ik Oh, wel. Gerard, wat ben je dichtbij opeens, wat gezellig. Ja, ja, ja, ja. Ik zou bijna griep van je krijgen. <lacht> nee, maar ik vind dat zo, ja, één persoon die is eigenlijk binnen een paar dagen weer, weer beter. En de andere persoon is anderhalve week, twee weken bezig. Ja, maar dan hebben we het over dezelfde griep, of niet? Ja, denk ik wel. Het is toch uh, meestal dezelfde griep uh, die, nou, die nou heert, zeg maar. Ja, het is nu wel heel verschrikkelijk, hoor. Ik, je hoort er niemand meer over. Maar echt nee. iedereen heeft deze griep gehad. Ja, maar bijvoorbeeld, ik, ik, ik voelde vorige week donderdag een klein beetje... Ja, ja ik ben gewoon blijven werken. Oh. Maar een beetje verkouden, een beetje dingen. En uh, zondag was ik weer beter. En mijn vrouw die is uh, voor mij begonnen en die is nu nog ziek. Ja, mie mie mie mie. ja. ja en... dus ik bedoel... En mijn zoon is daar precies hetzelfde. Die is ook altijd maar een paar dagjes ziek en is hij weer beter. Ja, dat is uh, toch uh, sterker geslacht, hè, de man? Ja, maar bijvoorbeeld in mijn, mijn zus, die is ja. ook maar een paar dagjes ziek en dan oh ja, is ook ja, dus weer beter. Dus het zit echt in de familie. Jullie hebben gewoon een goede weerstand. Zou het daarin zitten? Moest jij veel niet. groente eten van je moeder vroeger? Uh, ja, fruit. Ja, dan dus zal dat het misschien zijn. Nee, ik weet, nou, volgens mij moet het iets, iets anders zijn. Maar... Oh. Oké, okay, 0800 1121 Dan vragen we het aan iemand die er verstand van heeft. Als jij oh, zit okay. te luisteren, je hebt de verstand van dingen. 0800 1121. Dankjewel, Gerard. Okay, en beterschap voor je vrouw, hè? Ja, oké. Okay, prettige uitzending nog, hè? Joe, oi. O, o, o. Mevrouw Driessen. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik had een vraag over een ballpoint. Ja. Waarom die, als die los in een tas zit, dat die altijd zo snel uit elkaar ligt. Ik heb uh, vaak een ballpoint in mijn tas, maar ja. ja, dan wil ik hem pakken en dan ligt hij los in mijn tas. Ja, in twee delen, hè? Ja, ja, ja. En dan zeggen er sommigen van, ja, dan zal het wel een oud ding zijn, maar nee hoor, ik heb hele goede ballpointen. Ik ben, want ik heb er toevallig een in mijn hand. Ja. Maar die krijg ik inderdaad niet uit elkaar. En ik heb ze inderdaad ook altijd in stukjes in de tas. Ja, dat bedoel ik. En dan denk ik, zijn echt wel kwalitatief, hoor. Ja. Dus uh, het zijn geen uh, rotzooi die ik uh, aanschaf. Nee, ik, dat weet en... niemand. Ja, dat is meestal bij zo'n vraag als ik dan zeg, dat weet niemand, dan wordt het tenminste over gebeld. 0800-1121, ja. want nu nou, wil ik, ik het weten van... ook. Ja. Nachtzuster, die dacht ik, die ja. zal er wel iemand van hebben die er uh, iets van verstand van heeft. Want uh, bij een panel heb ik ooit een keer bij de website en dan kreeg ik van die uh, onzin antwoorden van ja, ja hè, de kabouters en uh, je kent dat wel hè. En daar heb je niks aan. Je moet bij mij wezen. Nou nee, ja. moest ik bij nachtzuster. En ja. denk, daar ga ik die vraag neerleggen. Maar u staat niet regelmatig op uw handtas te dansen of zo, hè? Nee, want echt daar niet. kunnen ze nee, heel, dat heel slecht dat de tegen. Van me ja. ja, maar dat vind ik ook zonde van mijn uh, materialen. Dus uh, nee. ik bedoel, ik ben een beetje zuinig in de crisistijd. Ja, en dan toch die, inderdaad, die stomme pennen die altijd uit elkaar... Nou, wat Ja, raar, precies. Inderdaad. En ik ben niet de enige, hoor. Ik, ik heb het Al zou ik willen, zou ik deze nog niet eens uit elkaar kunnen krijgen. Maar ik geloof ook dat als ik hem een dagje in mijn tas doe... dat hij in twee stukken ligt, hoor. Ja, ja. Ja, ja maar ik heb het van we gehoord. Daarom denk ik, ik ga zo'n vraag bij u nillen. Ja. 0800 ja. 11... Twee, één. We doen ons best. Ik zal eventjes afwachten. Hè? Dat is u geraden. En, ja. ik dank, en ik dank u voor het Want uh, Ik luister iedere keer, want ik hoor ook al dat uw uh, kind al een uh, flinke uh, jongen uh, goed uh, aangroeit. Drie jaar hoorde ik. Ja, die is jarig ja, ja, inderdaad, heb, zaterdag. Ja, ja, ja, ja die heb, wordt drie. Ik, ik heb drie. vanaf het begin uh, gehoord. Ja, oh, prachtig. Nou. Ja, ja. U bedankt voor uh, de bijdrage. 70. Ja. Dat bedoel ik. Oké. Nou, fijne nacht, hè? Bedankt, hè? Oké, okay, dag. Dag, ja. hè? Ach, lief is dat, ja. Mevrouw Havenkort van Rijswijk, goeie nacht. Ja. Wacht al. Ja. Hey, um, ik had nog een aanvulling op dat, uh, dat uh, leuke verhaal over de kruising van Jezus. Nou, dat leuke dat, verhaal, dat leuke verhaal. Ja. Nou ja, tussen aanhalingstekens. Ja. En ze um, zat ook in die vraag van die man besloten van dat de Romeinen uh, verschillende manieren van ophangen hadden. Of een andere manier of zoiets, zei hij. Herinner je dat nog? Nee, maar... Dus ik zei, zei die weer. wel. Oh, heb ik niet En uh, Maar in ieder geval, op haar, uh, Kruisgen was sowieso het meest vernederende wat je in Rome kon overkomen. En het was echt voor de, nou, nou, laten we zeggen, de randen van de toenmalige samenleving. En uh, daar kon je van alles ondervangen. En, maar het was in ieder geval heel erg vernederend. En ze hadden dan, uh, die corinthiërs die hadden gewoon dat die voeten van die gekruisigden, die gingen in de lucht, ja? Ja. Die, die konden net nergens bij. Dus het was redelijk gauw afgelopen, want ja, nou die bestieven het gewoon gauw. Maar die, dat kruis van Jezus. Had al een plankje onder het kruis dat hij net met zijn voeten erop kon als hij veel moeite deed. Gevolg was dat hij langer leefde en veel meer pijn in zijn benen kreeg. Oh ja. Want kramp. Dus nog en net iets sadistischer? Ja, het was uh, sadistisch en zo was het ook bedoeld, echt. Ja. Treiteren. Ja. En dan bleef hij daar langer bij in leven. Ja. Onder helse pijn. Kijk. Dus, uh, en het was dus een uh, kenmerkende manier om iemand te vernederen. Echt. Ja, en een voorbeeld te stellen heb ik geleerd in deze dat, uitzending. Ja, natuurlijk, ja. dat vanzelfsprekend. Maar dit ja. was de meest vernederende manier van voorbeeld stellen. Dank u wel okay, voor uw bijdrage. Dus je weet, veel Fijne succes met je programma. Ik vind het leuk. Gelukkig, nou daar doen we het ja. voor. Dank u wel. <laughs> Fijne nou, vrijdag. Ik ben ook een jur. hoor. Oh, oké. Okay. Dankjewel. <laughs> Dag. Laurens Visser. Hoi. Hallo. Uh, ik hoorde jou een vraag stellen over die appelboom. Ja. En uh, dat is inderdaad paardenmest of uh, koeienmest. Alleen oh. hij moet dan wel zorgen dat hij naast die koeienmest goede potgrond of grond heeft. Oh. Want uh, paardenme vers paardenmest zit ammoniak in. Ja. En appelbomen, eenjarig, meerdere jaren houden niet van ammoniak. Oh, dat is een beetje van die dus lastige als types. Bij koeiemest. Nee, ja. neemt, moet het eenjarig zijn. Ja. Want uh, dat is, als het niet eenjarig is en er zit niet genoeg stro in en het is niet goed verdeerd, mm -hmm. dan brandt hij zijn boom weg. Oh, dat is uh, heel onverstandig. Dus wat die man zei, klopte wel. Ja. Alleen uh, moet, dan een, uh, moet dan eenjarig zijn met goede zwarte grond of potgrond. Ja. En dat mengt hij. Oké, do. En het uh, jasje verhaal, dat kun je inderdaad met pinnekaas uh, insmeren. Ja. En dan uh, vervolgens daarna even een tijdje, uh, net zoals een soort waspoeder, in laten trekken. Ja. En ik heb ooit begrepen dat je dan via een wasmachine het weer uit kan wassen. Oeh, dat is risky maar, business met wol, ja. Ja, uh, hoe dat zit weet ik ook niet. Maar ik weet wel, je hebt uh, op internet of je hebt in de winkel nog Grootmoeders Wonderboek. Ja, <laughs> nou ja, daar staat dan waarschijnlijk in in de diepvries leggen. Ja, dat weet ik niet. Nee. Ik weet, wij hadden vroeger ooit een hulpje en die had zo'n boek. En daar stond echt allerlei tips in: van rode wijn tot en met. hoe uh, je vlekken en weet ik wat er wel allemaal uit moest halen. Oh, nou. Of uh, kauwgoedvlekken uit moest halen. Kijk, nou ja, maar ik geloof, ik heb nu zo vaak de diepvries gehoord. Volgens mij moet die mevrouw dat gewoon proberen. Ja, ja, als Mevrouw je het niet probeert, dan weet je het ook niet. Daar maar zit wat weet, in. Dat is de enigste tip die ik nog kan geven. Hartstikke goed. Dankjewel, Laurens. Graag gedaan. verder Hoi. Mevrouw De Boer. Hallo. hallo. Hallo. Hallo. Hallo daar. Iemand? Spreek ik met iemand? Mart misschien. Ja, hallo. Hallo. Mart Lensen. Dag, Mart Lensen. Een goede Morgen. We hebben nog één minuut. Eén minuut? Ja. Of we aan de straatstenen niet kwijt kunnen. Oh, kom maar door. Ja. Ik denk dat dat te maken heeft... als je iets hebt wat je graag kwijt wil... en dat je nergens mee terecht kunt. Wat doe je dan? Dan zet je het op straat. Oh ja. Voor, de, voor het grof huis wil ophalen of anderszins. Maar als je het zelf daar niet kwijt kunt... dat het helemaal niemand wil hebben... Nou, ik denk dat daar die uitdrukking vandaan komt... aan de straatstenen niet kwijt kunnen. Kijk, ik denk het eerlijk gezegd ook. Ja. Dank je wel, Mart. Prima. Goeiedag nog. Ja hoor, dag. Dag. Nou, uh, alweer een uur voorbij. Straks nog een uur te gaan, hoor. Dus blijf gewoon bellen met zowel vragen als antwoorden... naar het nummer 0800-1121.